Van 1 uur. Joris Stubenitski met het NOS Schippers. Zij vroeg de partijen afgelopen weekend om na te denken over nieuwe varianten... om de formatie vlot te trekken. De mislukte variant met GroenLinks was de eerste voorkeur van Pechtot. Volgens hem blijven de uitgangspunten van D66 overeind in een vijfpartijen kabinet. Voor CDA-leider Buma is alleen een vierpartijen kabinet realistisch. Vorig jaar meldde zich bij het instituut asbestslachtoffers... een recordaantal mensen met longvlieskanker. Er waren 580 meldingen tegen ongeveer 500 de jaren ervoor. In de jaren 60 en 70 zijn veel mensen blootgesteld aan asbest. Vooral bouwvakkers. Longvlieskanker heeft een lange tijd nodig om zich te ontwikkelen. Het instituut asbestslachtoffers adviseert over schadevergoeding... of tegemoetkoming voor de slachtoffers. De supportersvereniging van voetbalclub Kambuur uit Leeuwarden... is mogelijk opgelicht door de penningmeester. De man van 68 jaar is aangehouden voor fraude. Hij zou de afgelopen 9 jaar meer dan 140.000 euro uit de kas hebben gestolen. De supportersvereniging deed aangifte... toen ze merkte dat er geld verdween uit de opbrengsten. Van het geld is nog niets teruggevonden. Bij veilinghuis Sotheby's gaat binnenkort een diamantenring onder de hamer... die ooit is gekocht op een flooienmarkt. De Britse eigenares betaalde er 30 jaar geleden omgerekend zo'n 12 euro voor. Zonder dat ze het wist, liep ze elke dag rond met een edelsteen van 26 karaat om haar vinger. Onlangs liet ze de ring taxeren door een juwelier... die denkt dat hij 400.000 euro kan opbrengen. Het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot maximaal 25 graden in de rest van het land... Ook morgen en de dagen daarna. Veel zon, droog en warm. In het weekend wordt het mogelijk 30 graden. Dit was het en nog... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen vielen op de A8 Zaandam naar Amsterdam. Tussen Westzaan en knooppunt Zaandam. Twee kilometer en ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, Dolly, ik kwam net het pand binnen hier in de, bij Radio Zandvoort. En dan moest ik even naar het toilet. En oh. Ik, want ja, ik denk er zijn ringen. Dan leggen hier ringen overal. Dus ik, ik <lacht> ga ook maar eens in de pot kijken of er wat is. <lacht> <lacht> maar ik, trof, ik ben wel geschrokken, hoor. Ik ben echt geschrokken. Ah, wat ja. ja, ik trof het toch een beetje... Een beetje uh, On, on, on, onhygiënisch trof ik het aan, zeg maar. Echt waar? Dus ik heb er meteen een, een toiletjuffrouw bij. Opschieten! man, mannetje, ik schrok al. Opschieten. <lacht> Over acht minuten begint de pauze. Ik moet alles nog lappen, dus... Uh, Opschieten! Zit er nog iemand op of niet? Even kijken. Oh, daar zit niemand meer. Nee, dat gaat daar, maar wel goed. Ho, oh, ho, wacht even. Ho, oh. oh, ho, even. Dat gaat niet goed. De valt er een uit zijn rolletje. Wacht maar even. Hij komt eraan, mevrouw. Rustig aan. Rustig Jongen, jongen, jongen. Oh, hier heb je mijn. Je zou die hele rol wel nodig hebben zo te ruiken. Wat <lacht> een luch, hier, hè. Ruiken jullie het niet? Oh, mama. Ik zou wel even spuiten met een beetje dennengeur. Wacht maar even.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 Ik bel wel even naar de huishoudelijke dienst, want er is dus even die afzuiging komen Kom kijken. Mag ik Herman? <lacht> Harry mag ook, ja. <lacht> Harry, je spreekt hier met de damesmc's. Ik wou even doorgeven dat de e weer eens niet werkt. De <lacht> hè? Ja, Hij blaast wel, maar hij zeugt niet. <lacht> Ik Heb ik het net gespoten met mijn busje Dennegeur, maar dat helpt geen reet. Man, de lucht is hier vergeven van de Dennegeur hoor. Maar het helpt niks, want het ruikt nog net alsof je een Dennenbas hebt zitten schieten. Ja. Ze kan me ervan aankijken. Ze kan me Ze kan me dan Zo. Ha, ja, ik heb het zo naar mijn zin. Ik zal je vertellen, als het verletje, vrouw in het theater is het mooiste vaak wat er is. Omdat het s'avonds is, ben ik zo blij, hè. Hoeft tenminste niet thuis met je kerel op de bank te hangen, bo. Maar... Oh, maar mijn man en ik, we akkerderen al jaren niet meer, hoor. Echt, helemaal geen akker, met tussen ons niets. man, hij hangt zoutzak in die zitzak, hem. Dan legt hij met je poot op dat eiken tafelblad. Ik heb zulke kringen in het eiken van die zweetpataten, vader, dus... Uh...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 Jij nog een capiteto, jij nog een sprits frits. Jij een bitterbal wil, een bonbon ben, Een glaasje wijn een besse ijsgeis. Stukje kaas, kees, een belgehaak, schaak. Na na na, na, na. mam, was ik, erg eh, hoor. Dus toen ben ik naar de dokter gegaan. De dokter zag het gelijk. Hij zei, mevrouw, u hebt verandering van lucht nodig. En dat heb ik. Ja, dat heb ik. Hé, oh, hey, uh, betalen, hè? Even een voortje. De halve bus leeg. Gespoten. Wat doe jij trouwens op de damesjachtje? Er zat een rakje hierop. Ik weet niet of jij blind bent, maar... Uh, Waarom mij toen niet vertellen dat jij een dame was, hoor? Hè? Wie zegt dat ik geen dame ben? Oh. <lacht> Hij heeft wel een piepstem. Ja, oh, ik ken het zien. Ik kan het zien wat er op die bril heb gezeten. Ik zie het aan de eh Hier de spetten zitten middag op de bril, maar ik laat het netjes, hoor, dames. Hoor. Je zou bij mij geen spatje vinden, want ik ben panisch voor bacteries. Echt gewoon hele busje gloer ik er altijd in. Tjonge jongen, alle hartjes, alle spatjes haal ik er vanaf. De onderkantjes laat ik ook mee, dus nooit hang ik met mijn kin op een werk aan mijn bril. Maar zijn het wezen, want ik ben panisch voor bacteriën. Zo. Ja, ben je al bij me geweest? <lacht> heb je gezien hoe fris die we erbij staan? Sinds ik hier werk, heb je ook gezien dat we beter wc-papier hebben? Nou.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 automatiek op laten hangen in de gang. Eén met witte muisjes, want jij ja, hebt de dames bij, die duwen er liever zo'n muis in. En ik heb er één met, uh, met strippen heb ik, strippen. Extra lats heb ik genomen, deze. Denk ook beter te groot dan te klein, want dan hou je je benen mevrouw. van elkaar. Maar ik heb ze niet met die, uh, met die zijvleugels genomen. Och man, dat vind ik van die dingen. Zeg, wie dat heb gevonden dat wat de kerel geweest zijn. Hè? die zeevleugels, je hebt zwarte vliegbrevet nodig om zo'n kreng in te plakken. Man, man, man, man. Die flappen, die plakken de al elkaar om te plakken ze vaas. Tjoh, nou en of En dan plakken ze precies tegen die paschaas. te beginnen wij oh. Je ziet gelijk als die scheef zit, hoor. En op eens. Ga ook lekker plaatsen, wifi. Goed zo. Of ga je een torentje bouwen. Als je een grote boodschap gedoucht gaat, dan moet je even een vlotje maken in de wc pot Dan zeg ik dan moet je even een vlotje bouwen. Dan moet je even een driedubbeld wc-papiertje even midden in de pot neerleggen. zo, En dan moet je zien dat je hem er recht op dumpt. <tot -twee> En als je hem daan doortrekt, dan drijft hij af zonder streepjes. De hekje je labwerk. Dus ja, tip voor thuis. Maar <lacht> ah, ja. uh, herkanden jullie haar niet. Die op de wc zit. Dat is een artis. Die speelt mee in dat orkestie, hè? Kan je haar niet? Ze spelen op die, uh, die wc-eind. <lacht> nou, af. Voilà. Ja, maar ik heb meer beroemdheid op de pad gehad, hoor. Maar pas geleden, ach, pas geleden was ik zo trots. Toen had ik op deze wc haakt, die hele beroemde zangeres, die had hier de show. Steengoeie show. Ze zit, ach, maar ze zenk. Oh, steengoed is je. hebt een beetje. Weet je wel, zo'n Suriname, hier zit, zo weet ze nou toch. Ik net, hoe heet die nou? Rotje, kut. Rutje kut, heb op deze mache gezeten. Man, ik was zo trots als een pauw. Ik denk, oh gutte, gutte zit Rutje kut. Ja, maar ik heb meer broer bij die gaat. Want die dikke, die kale, weet je wel? Hoe heet ze? De, de boederbeeld, zou ik maar zeggen. Hoe heet ze nou? hopper, Sukkelihopper, hopper. Die zaten op C, 1, 2 en 3. Ja. ja. En bij de maanden had ik pas gelegen die kerel van die hondenprogramma, zo heet hij nou, Martin Gauss. Maar die is dat raar te plaatsen, ze met één been omhoog. Ja, je maak het mee, ja. Is geluk, wijfie? Goed zo, schat. Je hoeft niks te betalen, hoor, liefie, hoor, want je wordt toch al onderbetaald. ja. ja. Heb je een grote boodschapje gedaan, liefie? Wat? Wat?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 Als ik het niet dacht, maar ik laat het netjes zo door, je hoeft niet bang te wezen en je één e strijpje bij me zou vinden. En ik zou me zeggen: die borstels, die gebruik ik niet meer. Die Playboys. Je hebt erbij de ganzen ragen met die Playboys, maar ik vind het ook een fout uitvinding. Mooit later aan me tussen die haartjes uit zitten ja. ja, dan zit ik op mijn vrije avondje met een kamertje zit ik daar mijn leven te gaan. Ja, ik doe het liever op mijn lapje. Die kan, die kan, die kan op 30 kronen in de wasmachine. Magical Mystery Tours. Penny Lane. Gingen we eventjes naar Penny Lane en we deden dat met de Beatles. Kwart één geweest en dat betekent dat wij natuurlijk weer aan de telefoon hebben... Joop van Joop, goedemiddag. Goedemiddag, zo. We schakelen ja. over naar Dolly. <laughs> Houdtijn flies, hè. Dag Dolly, goedemiddag. Hé, hey, dag Joop, goeiemiddag. Ja, luisteraars uiteraard, goedemiddag. Ja, fijn dat je weer in het programma bent... Ja, ja, ja. En dat je ons weer helemaal bij kunt praten over alles wat er zo afgelopen weekend gepasseerd is in uh, Zandvoort. Nou, dat is niet veel geweest, hoor. Nee, het was stil, hè? <laughs> het was rustig, ja. Ja, dat was een... Heel ongewoon. <laughs> nou, nou, nou, wat een weekend. Nou, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja nou, dat nou, was weer wat ouderwets. Ik ging eigenlijk op twee, twee uh, voeten, want het ene vrijdagavond was er niks te doen. Vorig jaar en het jaar daarvoor was Verstappen toen op het raadhuisplein ja. toch een paar duizend man. Ja. Uh, dit jaar was er niks. Nou, vrijdagavond was het ook gewoon doodstil in het dorp. En uh, um, zaterdagavond vond ik het ook heel stil in het dorp. Nou... Ik, ik, ja. had, ik had mensen over, want ik had zoveel gehoord over de haltestraat en dergelijke. Dus ik zei, nou, dus die kwamen logeren, want ik een groot ja. feest. Dus we liepen de haltestraat in. Ik zeg, oh, sorry hoor. Ik zeg, ik dacht dat het helemaal vol zou staan met terrassen en mensenmassa. Ja, nou, mensenmassa, het is, het is maar... maar ja. Pas, pas later op de avond is het in de haltestraat druk geworden. Ja. Toen, uh, toen dat summerfestival uh, afgelopen, afgelopen was. Afgelopen was, ja. Ja, en om half één hey, moesten de terrasjes alweer dicht. Ja. Gewoon een einde oefening. Ja, ja. En dat is voor de ondernemers ontzettend jammer natuurlijk. Want, Absoluut. Uh, ik ben daar om een uur of, nou laatst zal ik er geweest zijn, half tien denk ik, ja. half de tien was ik in de halterstaat. Nou, je ja. kon een kogel afschieten, die zou ja. niet geraakt hebben. Ja, niemand. Ja. Zelfs was in, het, in de kerkstraat het geval. En ik vond mm -hmm. het ook op het Badhuisplein niet echt druk. Nee, vond ik ook niet. Nou, was nee. het programma ook van die naart waarvan ik zeg, moet dat nu zo nodig hier? Ja. Uh, ja, het zal dan wel. Mm. Mijn smaak was het in ieder geval niet en mm -hmm. ik, ik denk dat velen het met mij eens zullen zijn. Ik en wel ik in koud, ieder geval, want kom, uh, uh, ik, ja. ik, ik, ik, ik vond er nou niks aan om daar te gaan staan. Misschien is het heel goed hoor, maar ik vond het nou niet zo leuk om daar een beetje te gaan staan luisteren naar een kind wat plaatje staat te draaien. Nou, dat vind ik nog het daaruit doen, maar ja. als er dan een pak geld wordt betaald voor een bias klant, want dat is de feite die meneer Roer vindt, Ja. Dat vind ik wel jammer. Dan is dat zonde van het geld. En dat kan je mm -hmm. ook anders spenderen. Nou, ik heb, ook, uh, ik heb ook uh, berichten gehoord van jongeren die daar waren. Dat ze vonden ja. het jammer dat die elke keer de goede nummers zo vroeg weer afbrak, weet je wel. Dan, ik heb geen bestand, maar nou het ja, ja het dat. Schip. Maar dus niet alleen wij hebben dan uh, zeg maar ons dingetje. Maar ook de jongeren die vonden ja, zelf denk, dat het. Nou, dat, uh, ja. ja, dat vind ik wel een teken aan de wand eigenlijk. Ja, dat bedoel ik maar. Want ja. hoe dat allemaal gegaan is, dat, uh, ja. dat, dat zal heus en wel het een dan over gesproken worden. Dat ja. is echt niet van de ene dag op de andere zomaar ja. opgelost. En dit moet goed geëvalueerd worden. Denk Want, ik ook. Uh, ik denk dat uh, met name de ondernemers in het dorp uh, weinig of niets aan het, uh, aan het gebeuren op het circuit hebben gehad. Mm -hmm. We hebben toch ja. bij elkaar iets van honderd. Weer niet, hè? Zaterdag en zondag in, in het dorp waren. Ja. En de uh, uh, weer naar huis uh, gingen. Ja. Uh, er, er was... Ja, ja, nou ja, goed. Laat ik me er niet over druk maken. Nee. Ik kom in ieder geval zonder van het geld. Jammer, ja. Dat had ook beter gespendeerd kunnen Maar het was op een circuit, was het één gekkenhuis. Het was nou, geweldig. Nou, nou, nou, het nou. was zaterdag ja. iets minder druk dan de zondag. Ja. Maar het was, het was grof. Joost, wat, wat uh, een jongen van 19 teweeg kan brengen. Het was nou. geweldig. Ja. En gigantisch. Ja. Ja. En, uh, ja, op een gegeven moment moest ik gewoon naar huis. Want ik kon met mijn scootmobiel nergens meer erheen bijkomen. Dus ik ben mm -hmm. naar huis gegaan. Mm -hmm. Daar nog wel wat foto's gemaakt uiteraard. Maar ja. het, het, ik vond het grandioos weer. Het was ja. super, super, super, super. super. Ja. Ja. Vond... Ja. Hebben, ja. De, ja. De, hebben de mensen uh, zich een beetje gehouden aan het advies... om met openbaar voer te komen, Jo? Of was Sanford afgeleid met uh, nou, auto's? Ik weet niet of je op, onze, op, onze, moet ik zeggen, op de website van de Sanfordse krant hebt gekeken. Daar heb ik een artikel geplaatst. En daar heb ik een, een filmpje bij gezet... over een trein die leegliep op zondagochtend. Okay. Je weet niet wat je ziet. Je weet niet <laughs> wat je ziet. <laughs> het is ongelooflijk. Okay. Ja, want ja. Ik, ik heb ook gelezen dat op een gegeven moment uh, een, een politiebericht uitging. Dat mensen vooral uh, moesten beseffen dat er in de Zuid nog 700 parkeerplaatsen uh, gereed waren. En, en dat ze dan met pendelbussen gebracht zouden worden. Dus ja. ik denk, ja, dan, uh, dan zal het met het openbaar vervoer toch wel enorm druk zijn. Ja, dat was het ja. ook inderdaad. Het was ook op de weg richting Zandvoort was het om half acht, begon het al druk te worden. Ja. Ik geloof dat er om partij voor acht al files stonden. Mm -hmm. uh, ja, en, en ja, men kent misschien de situatie in Zandvoort niet, maar als je daar op de parkeerterrein in de zuid gaat staan en je krijgt gratis een circuit gereden worden, ja. waarom zou je dat niet doen dan? Ja. Ja. Misschien had het misschien iets beter gecommuniceerd moeten worden. Ja. Te, iets om te evolueren. Ja. <kwijnt> en, en dat, maar goed, ik ben er positief over. Over die Jumbo Familiedagen. Ja. Met Max stoppen Ja. Super. Ja. Geweldig. Succes. Ja. En wat ja, was er nog en, meer te doen? Ja, er was nog een klassiek concert. Ik ben er oh, eigenlijk ja. geweest. Dat was een. een, een, een hoe noemen ze dat? Barber, een een, een, een, een, een, een barbershopkoor. So, ja. Die mensen zijn geweldig. Oh echt? Ja. ja het is een koor bestaat uit 60 man. Die waren niet allemaal in de kerk aanwezig. Ik nee. denk ook dat het de grootste zijn geweest. Ja. Maar er stonden er toch 35. En dit Tje. is grandioos wat die mensen kunnen. Oh echt? Ze behoren ook tot de top van, de, van het Nederlandse community singing, van de barbershop-koren ja. in Nederland. En dat, dat hoor je niet zomaar. Nee, nee. Bevlogen uh, uh, dirigenten voor. Ja. Uh, mensen. ja... Uh, uh, uh, yeah. Ze hadden plezier in het, in het zingen. En dat ja. zag je de straalers uit. Mooi. Ze, ze zongen geen klassieke nummers, mm? maar wel klassieke uh, klassiekers um, uh, van de Beatles, uh, noem maar op, dat soort ja. dingen allemaal. Okay. Uh, Evergreens, dat ja. kwam allemaal voorbij. Ja. Geweldig, was Leuk. super. Leuk. Leuk, leuk. Het, was, uh, ja, het was prachtig mooi weer natuurlijk, dus ja. dan heb je al wat minder mensen. Dan ja. had je natuurlijk verstoppen nog in het dorp en dan krijg je nog minder mensen. Ja. Dus het was niet helemaal vol, dat vond ik wel jammer. Want, uh, oh, dat is zeker jammer. Maar ja, ja, ja, dat valt niet te plannen, hè? Nee, nee, nee. Nee, als het ja. bewolkt is en koud, dan uh, zeggen de mensen van, ja. oh, gaan we toch even daar. Maar ja, ja met mooi weer ja, dan, blijf ja, je nou, toch liever buiten. Op, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik in het weekend heb meegemaakt. Ben je niet naar de rommelmarkt geweest? Nee, nee. Ach, jongen toch. Heb je net niet naar het nieuws geluisterd? Ja, ik weet wel dat hij er was, maar wat moet ik er doen? Nee, maar ik bedoel net in het, in het nieuws. Daar, daar is een ring ter veiling gebracht van een mevrouw... die heeft 25 jaar met een ring gelopen... die ze ooit op de rommelmarkt heeft gekocht. En toen bracht ze hem een keer naar een, uh, uh, een taxateur... omdat iemand had gezegd van nou, eigenlijk kan die best wel echt zijn... Dus ze heeft hem weggebracht. En toen bleek die ring dus vier ton waard te zijn. En die is nu verkocht dat, via de veiligheid. Maar zit het op de ik neem ik nee, aan? Nee, die bestond ja. toen geloof ik nog niet, hè, 25 dat jaar betekent. terug. Maar ik bedoel, maar je weet toch nooit wat je meeneemt, ja, okay. hè? Ja, ik, ja, ik, je ik, ziet het ik, maar. Ik, heb, ik, heb, ik had andere dingen te doen. dan mag maar ja. ik er zo aan het probleem niet. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. ik vind het leuk dat het er is. Maar daar gaat het ook echt helemaal mee op. Is het is niet jouw passie, hè? Nee, niet echt. Nee, nee. maar... Nee, nee, nee. Wat wel mijn passie is, oh, ja. dus, en dan gaat zaterdag weer beginnen... Het rotse knotsen uh, nou, Nee, dat begint bij oh, okay. ja, de dat, dat is niet mijn passie, maar nee. uh, wat ik wel passioneel vind is het, uh, uh, de Eredivisie Tennis. Die begint zaterdag weer. Oh. En uh, Tennisclub Samsung doet daar weer aan mee. Ja. Is vorig jaar tweede geworden en het jaar daarvoor werden dus ze kampioen. Ja. En uh, die hebben dit jaar weer goede hoop om heel erg hoog te eindigen... Er zijn zeven wedstrijden maar. Het is een halve competitie. Dit doen ja. ze uh, zeven ploegen aan mee. Mm -hmm. Of uh, uh, zeg ik het goed? Acht ploegen aan mee. Ja. En uh, de bovenste vier... die gaan uh, na een halve competitie... gaan ze uh, tegen elkaar spelen. Kruisfinales. En dan uh, de zondag is zijn de finales. En die is dit jaar in Den Haag bij uh, Monias. is dus vorig jaar in Zandvoort kampioen geworden. Ja. En uh, als ik uh, Hans Smit... Uh, een van die trainers beluister, dan hebben ze weer... Uh, uh, ja, een goede hoop om heel hoog te kunnen eindigen. Soms speelt met een vaste ploeg eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Want men betaalt niet de spelers om hier te komen. Men wil hier spelen of je wil het niet. Ja. Andere ploegen die kopen spelers in het buitenland, zijn er ontzettend veel geld aan kwijt. En dan moet je nog maar afwachten of ze kunnen komen. Want vaak kunnen ze ook in het buitenland meer startgeld krijgen dan hier. En dan komen ze niet mm. en dan sta je nog met lege handen. Oh, jee. Of, je koopt, ja. of je koopt de titel, en dat vind ik ook een beetje, een beetje naar. Ja. Um, ja, nou goed, omdat men dus met, met buitenlanders speelt, heb, heeft KNLTB, de, de Tennisbond, besloten om niet een volledige competitie te spelen. Mm -hmm. Omdat eh, ja, bijvoorbeeld eh, Roland Garros, ze zitten in dat schema ja. en daar doen ook een niks aantal Nederlanders aan mee. Mm -hmm. En eh, men wil ze dus eh, zo kort mogelijk zo, eh, laten spelen, een halve competitie. Dat gaat binnen twee weken worden die wedstrijden gespeeld. En binnen 2,5 week is de nieuwe kampioen uh, bekend. Oh. En okay. ja, uh, Santander doet een goede gooide na dit jaar. Hetzelfde uh, ploeg als vorig jaar is aanwezig. Ja. Yeah. Sterker nog, ze zijn sterker geworden. Ja. Want uh, een tellende Griekspoor, vorig jaar nog een, een jongetje van 18 jaar, die is ondertussen al gestegen naar binnen, ik meen, 200 van de wereld. Zo, zo. Ik wil zeggen. Ja, ja, die jongen, die jongen doet het goed. Die speelt weer bij Zandvoort. Zijn broer, uh, een van die tweelingen, is weer terug van weg geweest. Die is vorig hm. jaar op geweest. Dus die tweeling speelt ook weer. En... Um, uh, de, bij de dames uh, zijn er de, de vijf dames die de afgelopen twee jaar bij Zandvoort gespeeld hebben, zijn weer aanwezig. Plus ja. een reserve in de, vorm van, uh, in de persoon van een Amerikaanse die ook voor Zandvoort wil gaan spelen. Mm. Nou is het wel zo, ja. de dames van Zandvoort, die spelen allemaal kwalificatietoernooi voor Roland Garros in Parijs. Mm -hmm. Dus dat is afwachten of ze allemaal naar Zandvoort kunnen komen... Um, je weet het nooit. Misschien komen ja. ze eronder verder. Misschien komen ze wel helemaal verder. komen ze in het hoofd nooit terecht. Ja. Dat is afwachten natuurlijk. Dat, je kan niet in, de, in je glazen bol kijken. Nee, natuurlijk. Maar eh, voorlopig gaan ze wel daar naartoe. En het is heel leuk om dat ook even mee te nemen. Dat de hele ploeg, eh, dus dat zijn alle spelers plus de coaching, ja. Ja. die hebben een busje gehuurd om daar naartoe te gaan. Oh. Ja. leuk. Ja, Top. ja, zeker. Heel leuk. Heel leuk. Nou ja, ja, ja we gaan het volgen. Ik, eh, eh, ja? Van de zeven wedstrijden zijn er overigens drie in Zandvoort. En Leuk. uit mijn hoofd is zondag de eerste. En dat is op de weg, Joop? De, ja, is, de tennisclub? Ja, de Tennis, ja. Tennisbaan de Glee van de ja. tennisclub Zandvoort. Ja. Uh, gratis entree. De wedstrijden beginnen om 12 uur uit mijn hoofd. Ja. En er worden dan uh, twee heren-singles, twee dames-singles. Ja. En, uh, dames en een dames-dubbel en een heren-dubbel gespeeld. Geen oh, mix Oké. Okay. Okay. Maar staat Leuk, ongetwijfeld de uh, in de Zandvoortse courant, neem ik aan? Daar kan je keihard op wachten. Ja, natuurlijk. Dat begrijp ik. <laughs> We gaan het volgen. He? Ja, en dan het hotspots. Dat begint uh, vrijdag dan uh, met ja. een hele leuke wedstrijd. Uh, ja. uh, volgens mij heeft uh, Irene het vorige week uh, vrijdag al genoemd... tijdens de uh, uitzending van Waterdoor Sport. Ja, ik net ook. Ja. Oké. Okay, nou, ja. nou, die begint dus uh, vrijdagavond en dan uh, ja. zaterdag het toernooi. Ook altijd leuk om mee te mogen maken. En Absoluut. Te kunnen zijn. Gezellig met het Dwijlorkest en... Uh... De jo, bands en de en, dj's. Nou, is, hallo. Uh, van Kessel is geen dweilorkest, hè? Van hey, de dweil en het uh, oh. dweil is, <laughs> en de band van Van Kessel, zei ik. Ja, ja. <laughs> ja, er, nog een, er wordt nog een punt, waarom moet je die optreden? Want uh, ja. het is bekendgemaakt. Dus, ja, uh, het trekt, van Kessel trekt altijd mensen. Zeker, uh, zeker ja. 70, 80, 90, 100 man. Ja, en als er dan nog ook twaalf uh, of dertien ploegen zijn die daar in het kantine uh, bezig zijn. In de kantine, ja. <lacht> dat dat wordt je, dringen. een beetje krap, maar dat is het <laughs> pakken, Ik ga het meemaken, ik ga er naartoe in ieder geval. Het wordt mooi weer, dus misschien kunnen ze een mooi buitenpodium maken. Ja, ja de, de weerberichten zijn uitstekend. Gewoon. Ja, daarom, het blijft droog, dus uh, yeah. ja, why not? Nou. Nou Joop, zo is dat. Ontzettend bedankt voor je bijdrage deze week. En we gaan je volgende week weer proberen te bellen om te horen... hoe het dan daadwerkelijk is gegaan met het Hotse knots Begonen ja het ons best. Yes, oké okay, man. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, fijne dan. week. Joop, zicht Dank je, dag. Hoi. Dag. Zij vol of flingelband. Dat waren natuurlijk de Shadows. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. <laughs> Ik kom gewoon <hoor> al... <laughs> Zoals u zojuist al hoorde van Joop, we hebben natuurlijk een waanzinnig weekend gehad. Maar we gaan nu weer terug naar de ruststand en naar alle andere kleine nieuwtjes. Zoals bijvoorbeeld, onthoudt u het eventjes, zaterdag 3 juni 2017... komt de Eco-car weer in Zandvoort op diverse punten langs om het kleine chemisch afval op te halen. Het schema is als volgt. Hij staat van 9 tot 10 uur bij Dirk van den Broek. Van 10 over 10 tot 11 uur kunt u de EcoCar vinden bij de FOMAR. En van 10 over 11 tot 12 uur kunt u uw klein chemisch afval deponeren bij de Tolweg. Nou, erg veel nieuw nieuws hebben we niet. Wat wel leuk is om te melden, ik ga toch nog een keer vertellen... is dat op zaterdag 3 juni bij de Westbroekplas bij Villa Westend... het Nederlands kampioenschappen Vleiborden plaatsvindt. Wat is Vleiborden? Nou, Vleiborden geldt een van de meest sensationele sporten van dit moment. Dankzij een krachtige jetstream komen Vleiborders tot wel 20 meter hoog uit het water en duiken zij als een dolfijn weer terug in het water. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om daar eens te gaan kijken. Uh, tijdens het Nederlands kampioenschap wordt in drie categorieën gestreden... om de Nederlandse titel. De kids verschijnen om 11 uur aan de start... gevolgd door de dames om 12 uur... en als laatste zijn de heren in de kampioenschappen aan de beurt om 1 uur... En vanaf 3 uur komen de flyborders uit de Interleague in actie. Nou, wilt u daar wat meer informatie over hebben... dat kunt u vinden op de website villawestend.nl. Op het Reinalda-pad in Haarlem zijn vrijdag bij een verkeerscontrole... tussen 9 uur ochtends en 4 uur s middags... 20 voertuigen in beslag genomen door de Belastingdienst. De controle werd georganiseerd door de politie. in samenwerking met de sociale recherche en de Belastingdienst. De politie deelde in totaal 14 bekeuringen uit. En vier daarvan waren voor het rijden zonder rijbewijs. Daarnaast heeft de sociale recherche tegen vier personen een onderzoek ingesteld. en werd er een aanhanger in beslag genomen. die vermoedelijk door diefstal verkregen was. Volgens de politie zijn er tientallen voertuigen gecontroleerd. Daarnaast heeft de politie vrijdag in enkele uren tijd... een 61-jarige man uit Heemstede... tot twee keer toe moeten aanhouden voor rijden onder invloed. De eerste keer werd hij aangehouden rond 6 uur op de N201 in Vreeland. Toen blies hij 590 UGL. En zijn rijbewijs werd ingevorderd. Maar... Rond 9 uur s'avonds was het ter hoogte van de wijkertunnel in Velsen-Zuid weer raak. Een automobilist was het rijgedrag van de man opgevallen. Hij zijnde de politie in en agenten konden, mannen, konden, konden de man korte tijd later aan de kant zetten. Hierop werd hij meegenomen naar het politiebureau en daar blies hij maar liefst 905 UGL. En dat is dus ruim vier keer te veel. Opnieuw is hij aangehouden, zo maakte de politie zaterdag bekend. En dan heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Jan Geysrecade in Haarlem een 24-jarige vrouw uit Velsen-Noord aangehouden voor het rijden onder invloed. Agenten zagen de 24-jarige vrouw uit Velsen-Noord slingeren over de N208. De drankrijdster werd op de Jan Geysrecade aan de kant gezet. En zij uh, blies 725 UGL. En dat is ruim drie keer de toegestaande hoeveelheid alcohol. Ja, we het het zojuist al even over met Joop van Nes. Uh, op 26, 27 en 28 mei is er weer het voetbaltoernooi... de Hotsknots Begonia. En... Um, Tijdens dit toernooi dat zich afspeelt bij het terrein... en in de kantine van SV Zandvoort aan Duintjesveld 7 in Zandvoort AC... worden buiten voetbal nog tal van andere dingen georganiseerd... zoals bijvoorbeeld op zaterdag live music... met twee optredens van Zandvoortse prominente artiesten. Dat is ten eerste de geweldige rockband van Kessel... En dan ook nog DJ Ramonski. Een DJ die onder andere bekend is van discotheek Chin Chin... en de Zandvoortse muziekfestivals. Uh, Daarbuitenom is er ook een dweilorkest. Die is er geloof ik op vrijdag als ik het goed gezien had. En op zondag begint om 11 uur de tweede toernooidag. Rond 4 uur is de prijsuitreiking. En het hele weekend is uh, de huis DJ Wim wel aanwezig... U weet wel, Willem Mendel. En ook op zondag is de gezellige dweilbind. En die gaat tussen de wedstrijden doorspelen en bij de prijsuitreiking. Dus dat belooft veel gezelligheid. Tot zover het regionale nieuws. Dat is weer bericht met Doit en Pirik. Het weer voor de komende dagen, de weersverwachting luidt als volgt. Nou Vandaag weet u, hè, het is zonnig met wat sluierbewolking. Er waait een zwakke zuidoostenwind en in de middag komt er wat zeewind opzetten. Misschien kan het daardoor toch wel ietsje koeler gaan worden. Maar toch is de maximale temperatuur volgens de verwachting in Zandvoort... rond de 22 graden. Morgen kunnen we veel zon verwachten met een matige westelijke wind... En de maximale temperatuur gaat rond de 20 graden uitkomen. De rest van de week blijft het aanhoudend droog lenteweer met veel zon en lekker warm. En de zeewatertemperatuur langs het strand is ook een graadje gestegen. Vorige week was hij nog 13, maar deze week stijgt hij naar de 14 graden. Tot zover het weerbericht volgens onze eigen weerman Lex van der Hoorn. I'm be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 Do for you love every move is born out true love it's a dream Ja, het liedje van de Zijkik van Dolly Tempier. Zij koos voor Maggie McNeil... die op dit moment uh, toert uh, in het land van onze zuidenburen in België met een van het project... Uh, met, met uh, Belgische uh, collega's, zangers en zangeressen... toert ze daar rond. En leuk, want ik heb wel af en toe contact met haar op... Uh, ja, u zult het ongetwijfeld al raden via Facebook, hè? Als je dan... Uh, ja, ik bedoel, dat is tegenwoordig een medium. Daar er zit iedereen op en iedereen... Uh, ja, soms dan krijg je ook wel leuke contacten. En dat is, een van die contacten is dan Maggie McNeil. En uh, ja, dat is natuurlijk ook al uh, aardig op leeftijd. Uh, alhoewel, niet heel oud nog. Maar, maar toch ja, uh, om, om zeg maar bij de jonge garde aan te sluiten. Is, ja, dan, dat gaat zo hè? met je carrière. En je begint uh, als een jonge artiest. In haar geval met, met Willem Duin samen met Mauten McNeil. En uh, ze heeft nog een prachtige hit gehad met Terug naar de Kust. Dolly, weet je toch? Ja, zeker. Ja, ja ze kwam uh, toevallig voorbij. Ik weet niet meer op welke zender. Um, daarom kwam ik ook op dit liedje weer. Toen dacht ik, oh, wat was dat toch ook een prachtig lied. Want, want dit, de, je kreeg bij dat, uh, uh, bij dat programma maar een flart te horen van het liedje. Ja. En toen dacht ik, oh, oké, okay, de volgende keer dat ik mag kiezen... En dan ga ik, uh, wil ik die wel weer eens terug horen. Ja. Ik, denk, ja. het zou, ik zou het heel leuk vinden. Dat zij bijvoorbeeld is gekozen zou worden. Het uh, muziekprogramma van de beste zangers van Nederland. Want, ja. eh, en zangers natuurlijk. Ja. Want, want ik denk dat zij zomaar de, de, de aanwezigen zou kunnen verbazen. Nou dat weet ik wel zeker. Ja. Ze heeft toch een prachtige stem. Prachtig, prachtig. Zo mooi vol. Ja. Ja. ja. Dus, goede keus uh, als liedje van de sidekick, door nou, ik ben, Ja, bij deze. Ja. Ik ben natuurlijk oud en wijs, hè? <laughs> Jij wel, ja, ja, ja. Ik moet gaan... nog een posie wachten. <laughs> Olde, old en wijs, dat is. kent u van Ellen Parsons? Die ga ik niet ja. draaien. Want nee. Dat is een, nee, ik ga. Don't answer me, dat is ook een leuke, toch? Ik weet het niet, die ken ik eigenlijk. Je moet me geen niet. antwoord geven gewoon. Oh, nou, sorry. Don't hoor. answer me. Nou, nou, ik hou mijn mond nog niet. ken hem nu wel. Yeah. Yeah. Ellen Parsons Project met uh, Don't Answer Me. Dolly is negen uh, minuten voor uh, de klok van twee uur. We hebben nog een paar. Uh, uh, jij moet er ook nog maar eentje uitkiezen. Lijkt me. Hè, want, uh... Ja. Uh, oh ja. Nou, daar overval je me een beetje mee. Ja. Oh wacht even. Uh, uh, weet je wat ik wel leuk vind voor strakjes misschien om eruit te gaan? Uh, ja, ja. Angelina van uh, Peter uh, Koelewijn. Oh ja. Ja. Angelina. Angelina ja, ja, ja. oké okay, Peter Zij het op zijn Engels hè ja, ja. ja mag ook hoor <laughs> allemaal toegestaan allemaal toegestaan ja ja ja ja. Uh, ja wat zal ik dan eens uitkiezen uh, huh? nou love of my life Robbie Williams TV I love my life. En zo zijn er twee uur ZFM lunch, Zandvoort lunch, weer, weer omgevlogen, Dolly. Nou hè, is zo voorbij. Heb jij de luisteraars nog iets te melden op de valreep? Of zeg nee, er is helemaal niets bijzonders. Het is erg stil. Ja, rustig. Gewoon lekker gaan genieten van het zonnetje. Nou, dat gaan we allemaal doen. Ja, toch? We gaan eruit met een keus van jou. Ja. Peter Koelewijn. Jo! Angeline, met ja! blonde sexy seksmachine! Sexmachine! In afscheid van uw luisteraars, dank voor het luisteren, allemaal. Uh, Dolly, fijne middag. Ga je in de zon liggen? Of uh, ga je naar stroom? Nee, of? nee, nee. Ik heb nog wat dingetjes te doen. Okay. Uh, ik, ik ben er trouwens woensdag weer met, um, met Ruud. Okay. Want donderdag is hemelvaartdag. Dan hebben we geen uitzending. Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Dank uh, voor de inbreng e weer. Ja, heel ja. graag gedaan. En uh, ik dank vooral alle luisteraars voor, uh, voor het luisteren. I